Premier Rutte schrijft de Tweede Kamer dat het dreigingsniveau substantieel blijft en dat er zichtbaar en onzichtbaar maatregelen worden genomen. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de aanslagen in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland.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 In het internationale ruimtestation ISS is waarschijnlijk toch geen ammoniak vrijgekomen. Vanmiddag werd het Amerikaanse deel van het ISS ontruimd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt dat er geen lek is geconstateerd. Waarschijnlijk was er sprake van een computerstoring of een defect in de meetsystemen.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 TFM en ook Ariana Grande en we can love me harder. We gaan vandaag terug naar de jaren 70 in de Decades Request en we hebben er drie voor je uitgezocht. Optie nummer 1 is deze van Toto Hold the Line. Of heb je zoiets van na de jaren zeventig, dat wordt voor mij meer bezegeld door America en a horse with no name. Of heb je zoiets van ja, ik heb liever iemand die helemaal los gaat op een gitaar. Dus geef mij maar Black Magic Woman van Santana. Deze ooit gespeeld op Guitar Hero. Man oh man, dat was best ingewikkeld. Santana, Black Magic, Woman America, Horse with no name of Toto, hold the line. Eén van deze drie hoor je zometeen als ultieme Jaren 70 Classic. En welke dat is, ligt helemaal aan jou. Mede met jouw antwoord kan nu. collard@hotmail.com. at hotmail.com. Zometeen de nieuwe Kelly Clarkson Heartbeat Song en Kesha is hier nu voor je. We are who we are. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the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 Het is toch wel mooi, dan heb je drie kwaliteitstracks uit de jaren 70 net gedraaid. En dan kom je op cash, We are who we are, hierbij zie Verder, no jitching, weet je wel. Gewoon niet. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond. Yes, yes. Tijd voor de uitslag van Maurice de Jonge Hond. De vraag van deze week was, ik ben op de weg een snelheidsduivel. Terechtgekomen op de vierde plek. Wat zeg je? Ik rijd momenteel 420 km per uur en ik versta de radio niet zo goed. Terechtgekomen op de derde plek. Uh, ik hou me altijd keurig aan het limiet. Ik wil geen boete of ongeluk in het verschiet. Terechtgekomen op de tweede plek. Ik rij af en toe iets te hard. Maar ik ben tijdens het rijden niet echt verward. En ja... Jongens, het is ook wel te zien op de weg, vind ik altijd. Terechtgekomen op plek nummer 1. Ik trap hem eigenlijk altijd wel te hard in. Ik rijd niet als een pingling. Allemaal te hard rijders hier in dat Nederland. Wel dankjewel voor jullie super eerlijke meningen via de mail kollaert.hotmail.com. Waar je ook nog uh, drie kwartier terecht kon met al je reacties over dit programma. Zoals welke jaren 70 plaat wil je eigenlijk zometeen horen hier? Ik kan voor Toto gaan in Holdelaan. The line. Of America, a horse with no name. In the desert, you your name. Of Santana and Black Magic Woman. Welke van deze drie wil je horen? Laat maar weten. hotmail.com staat voor je open. Jouw ultieme jaren 70 classic. This is my song. And I'm play it. Been so long I De nieuwste Kelly Clarkson. Fijn dat hij ook weer terug is. Vijf jaar weg geweest, man. De Heartbeat Song. Goed, we hadden drie jaar zeventig 70 classics voor je klaarstaan: Toto, Hold the Laan. America, Horse with No Name. Felt good to be out of the rain. En Santana, Black Magic Woman. En met 60% van de stemmen. Is het Toto geworden? On time, was dat het wel mooi? Um, vroeger, toen hadden we het bij niet nader te noemen elektronica Concern, Mediamarkt en Saturn. Als je dan belde en je werd in de wacht gezet, dan kreeg je deze te horen van the Line Totals Ultima Jaren 70 Classic hier bij CFM Beachman. Tijd voor je weerupdate. Vanavond eerst droog en helder. Later vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Aantrekkende wind en minimumtemperaturen... die liggen tussen de 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Daarbij een stevige wind en 8 tot 10 graden. Vrijdag is er minder wind, meer zon... niet meer dan een enkele bij En het wordt 7 à 8 graden. En dan je verkeersupdate. Verzorgd door VID nog druk op de weg... We beperken ons tot de A-wegen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Urmond en met het Vonderen. Een afsluiting van de splitstoken aan de rechterzijde van de rijbaan. De A5 Hoofddorp amsterdam ter hoogte van Eemuiden, is een afgesloten afrit in verband met bergings, ber, ber, he, he, he, bergingswerkzaamheden. Naar verwachting is de weg rond half negen vrij. Dat geldt ook ter hoogte van uh, IJmuiden naar de toerit daar. De A16 Breda Rotterdam de parallelbaan tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Feyenoord. Daar twee kilometer langzaam rijdend verkeer, maar ja Feyenoord, dat, die rijdt altijd wat langzamer. Duurt ongeveer vijf minuten, komt door een ongeval, daar ook twee afgesloten rijstroken. De A27 breda Gorikum, tussen knooppunt Hooi-Polder en Hank. Daar drie kilometer stilstaand verkeer, een vertraging van ongeveer vijf minuten. Komt door een eerder ongeval. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Industrieterrein Averlingen, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging minder dan 5 minuten. De A37 Maasbracht Nijmegen tussen Bezel en Belvalt, Daarom opletten. Wegafsluiting komt door olie op het wegdek. Daar stelt er nog de A73. Nijmegen Maasbracht, de van knooppunt Zaarderheiken. De omleiding ingesteld komt door een, geval met een ongeval met een vrachtwagen. En daardoor een wegafsluiting tussen Belveld en Roermond. En ook tussen Roermond-Oosten en knooppunt het Vonderen. En dan gaan we nog eens even kijken of er nog oma Gentjes staan met een Ja Jazeker, het zijn er drie. De A6 Lelystad-Muiderberg tussen Almere en Muiderberg bij 47. De 28 Harderwijk Zwolle, de van Harderwijk daarbij 54.0. En het laatste is gemeld op de A32 Leeuwarden Heerenveen. Tussen Akram en Heerenveen, daar voet van het gas. Bij met de paal 50.4. Stefan Kolhuis. Met de hits van Beachmaster. Scott Stevenson. What's got gotta do? What? Mark Ronson en Hino Mars. Open believe me, just what? Oh, sure. Wat een ongelooflijk goed liedje dit. Het um, gaat de, de titelsong worden van 50 Shades of Grey. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Maar dat uh, was een bestseller die um, heel veel vrouwen ook in de trein gingen lezen. Wat ik nog steeds een super rare plek vind om dit boek te lezen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog steeds één keer in de twee weken. Als ik in de trein zit, wel iemand met um, dat 50 Shades of Grey boek zitten. En dan heb ik toch iets van ja, wat zit je nou in die trein? Zit je, de, zit je dan helemaal te soppen? Of wat is daar precies de gedachte achter? Of zo. Maar ik moet toch eerlijk zeggen, ik ga hem wel checken, die film. Hij um, komt er binnen nu en uh, anderhalve maand in de film. Of uh, in de bioscoop. Lekker op tijd voor Valentijnsdag. Eerst hey, schat, ze wij even een 50C gekregen. Dat je dan uh, s'avonds in bed uh, dat even toepast op me. Weet je? Dat idee. Uh, en ik wil hem toch wel gaan zien. Ik ben toch wel benieuwd hoe ze daar een film van hebben gemaakt. Uh, mocht je onder een steen vandaan komen, 50 Shades of Grey wordt ook wel eens betiteld als porno voor vrouwen. Hoppateetje is dat er ook uit. En daarvoor die Alexandra Stan hier bij ZFM Beachmasters. Lemonade. Ik zal meteen hier van Velsen nog lafstang. Ook Natasha Benningfield komt eraan. En eerst even een FN ironisch plaatje, weet je wel. Zo ben ik nou ook alweer. Ik vind het heel ironisch dat 50 Shades of Grey. Alenas Morissette bij... FN.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 At the bar Sing it to everyone You'll ever meet I'll sing with the moon And I'll sing with the stars I'll sing it to Jupiter, Venus and Mars And oh Hier bij CFM Love Song. En daarvoor Lennis is more set than ironic. Zometeen heb ik een lege plek op de playlist. Laatste uh, nummer van dit programma. En um, wat daar komt te staan, ligt helemaal aan jou. Het is nu helemaal welkom, jouw request, jouw laatste plaats in het programma. Je kan hem mailen collard@hotmail.com of twitteren naar CFM cfmbeachmasters. Hoor je hem zo meteen hier, hier, hier, hier, hier. Nou is dat geen feestje. Dus collard@hotmail.com um, of twitteren naar CFM cfmbeachmasters. Oh Jean, komt er zo meteen aan. Magic! En hier is Natasha Beddingfield voor je bij cfm These words.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 Magic. Ook nog Natasha Beddingfield, These Words. Zometeen jouw request, maak hem kenbaar. Call at you know more, on the, yeah, the ladies gonna knock on my door. Gonna be the time of you. Watching you the way you dance, gonna be the time of your life. We're gonna do it tonight, do it tonight. Something's heating up, oh, heating. FM Beachmasters met Rio en Turn This Club Around. Nou goed, de één na laatste solo-aflevering. Het wordt maar eens tijd om hem gaan af te sluiten. Het was CFM Beachmasters van um, 14 januari 2015... waarin Fifty Shades of Grey een orgasmische knaller wordt... Metro's gewoon mogen stoppen. Roemenen 40 rijden en de rest van de wereld 160. Alcohol drinken gewoon gezond blijft te zijn. Pringles het avondeten waren. En Stefan het de volgende week voor het laatst met zijn eigen rechterhand mag doen. Want daarna komt Stijn ervoor in de plaat. En een aangevraagd als laatste woord door Jim. Neo, because of you. Tot volgende week. Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Nederlandse militaire trainers gaan begin februari aan de slag in Irak. Dat heeft minister Hennis in de Tweede Kamer gezegd. De meeste Nederlanders worden gelegerd in het noorden in de buurt van de stad Erbil. Vorig jaar was al besloten om 130 militairen naar Irak te sturen. Die gaan daar Peshmerga-eenheden trainen. Dat zijn Koerdische strijders die tegen IS vechten. De Nederlandse militairen gaan zelf niet vechten, herhaalde Hennis nog eens. Sinds oktober zijn er ook zes Nederlandse F-16's actief boven Irak. Die voeren dagelijks bombardementen uit. Een Turkse rechter heeft bepaald dat websites moeten worden geblokkeerd... die de nieuwe voorpagina van Charlie Hebdo publiceren... Op de cover van de laatste editie.